Raymond Seré -Ray met het NOS-journaal, die stoer in het archief van het Koninklijk Huis. Hij was de eerste en enige die op basis daarvan onderzoek kon doen naar de Greet Hofmans affaire. Juliana's vertrouwen in de gebedsgenezeres Greet Hofmans leidde in 1956 tot een huwelijkscrisis... die werd bezworen door het besluit van Juliana om het contact met Hofmans te verbreken. Islamitische staat heeft de afgelopen drie weken in Syrië 3000 vierkante kilometer aan terrein verloren. En er zijn 600 IS-strijders omgekomen, zegt de Amerikaanse minister Kerry. Volgens hem verliest de terreurgroep terrein door de aanhoudende bombardementen van de internationale coalitie. Morgen begint in Genève een nieuwe ronde van vredesgesprekken tussen de strijdende partijen. IS is daar niet bij. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft gedreigd zijn supporters af te sturen op de verkiezingsbijeenkomsten van de democratische kandidaat Bernie Sanders. In een tweet schrijft Trump dat Sanders liegt als hij ontkent dat hij zijn aanhang de opdracht heeft gegeven om manifestaties van Trump te verstoren. Trump besloot vrijdagavond een bijeenkomst in Chicago te annuleren vanwege de hoogopgelopen spanningen op het terrein waar de manifestatie zou plaatsvinden. President Obama waarschuwde gisteravond voor de ruwe taal van de politieke rivalen. De kandidaten moeten campagne voeren met ideeën voor de toekomst, al dus Obama. En zich niet verlagen tot het beledigen van hun tegenstanders en het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. En dan het weer, veel zon, in het oosten ook wolken. Een frisse Noordoostenwind en het is ongeveer 10 graden. Vannacht wordt het helder, lichte vorst, morgen begint de dag zonnig. Maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog, het wordt morgen maximaal 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Voor het wordt op zondag mei tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren, trouwens. You're an Englishman in New York, de single van Chris Kapp. Uiteraard naar het origineel: hè, De Gouden Ouwe van uh, Sting en an een Englishman in New York. Het is zeven minuten over vier. Wat gaan we in de derde en laatste uur doen, Albert-Jan? Rond de klok van kwart over vier is het natuurlijk de tijd voor Pit Report. Met nog een kleine week te gaan voordat de Formule 1 weer losbarsten, het geweld weer losbarst in Australië... hebben we natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en uh, je hebt hem uh, onlangs, je hebt hem vanmorgen op de, de nieuwe do, uh, Dolly, want zo heette onze dier van de week. Onze Dolly, onze Dolly, die heb jij uh, op de app gezet en ja. uh, is inmiddels hoeveel be maal bekeken al? Nou, meer dan duizend keer. Dus... Meer dan duizend keer. Je hebt hem om één uur erop gezet, of? Ja, klopt. Dus, dus uh, Dolly is heel populair. Hele populaire reacties, trouwens. Goed. Half vijf, het dier van de week, en hij luistert naar de naam Dolly. Het gedicht van de dag vandaag rond de klok van kwart voor vijf Ja, voor de liefhebbers. Het is er weer één, het is een hele mooie, en de titel is Verdriet. En natuurlijk uh, tussen kwart over vier, half vijf, uh, de eindstanden van de wedstrijden... in de voetbal-eredivisie die om half drie zijn begonnen... En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden ook het derde uur... te blijven luisteren en kijken naar Zandvoort op zondag. Uw lokale zender ZFM. En dat kijken doe je via wwwcfm livenl Heerderkles, Almelo, kambuur, daar staat het 2 tegen 1. En die andere wedstrijd, Vitesse tegen Feyenoord... daar staat het momenteel 0 tegen 1. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom...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 Alweer een hele tijd geleden, hoor. Toen was zijn nederpop heel erg in uh, hier in Nederland. Dat je toontje lager en uh, frank, uh, frank, boeien en uh, noem maar op. Een toontje lager, hoor. je is juist met, ik heb stiekem met je gedanst. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en je gaan onze website bezoeken inderdaad via www.zfmsanvoort.nl En wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes meeluisteren naar ZFM... dan kan je ook de ZFM-app downloaden. Zoek even onder ZFM Sanvoort in de Play Store, App Store of de Windows Store. Heb je een uh, opladenverblijfje, Albertjo? Ja, uh, echt waar, hè? Ja, luisteraars. Mooi, mooi verhaal, dit. Ik uh, probeer mijn uh, mobieltje weer op te laden. Ja. En hij zat op 61%. Procent. En hij zit nu op 59%. En hoe lang uh, ligt hij aan de lader nu? Nou, vanaf twee uur. <laughs> dat, gaat, dat gaat lekker, CFM oh, oh, oh. Race Radio. Pit Report. Heel veel plezier. Hey, dat komt wel goed. Het is uh, kwart over vier. Hier is het Formule 1-nieuws. Allereerst, Verstappen is op weg naar Australië. Max Verstappen stapte vandaag in het vliegtuig voor een vlucht naar de andere kant van de wereld. De 18-jarige coureur vertrekt naar Melbourne, vertrok naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië... van volgend weekend, aanstaande zondag, dus vandaag over de week. Wel vroeg op. Uh, de Nederlander van Toro Rosso reist met goede hoop af. Verstappen tankte veel vertrouwen tijdens de laatste testdagen in Barcelona... waar hij deze winter in totaal 534 rondes aflegde... Alleen Lewis Hamilton en Nico Rosberg maakten meer kilometers. Een teken dat het met de nieuwe bolide wel goed zit. Toro Rosso heeft dit, zoals dit seizoen de beschikking over de Ferrari-motoren van 2015. Afgelopen seizoen kenden Verstappen en Carlos Sainz Jr. veel problemen met de tragere en onbetrouwbare Renault-krachtbron. Vorig jaar viel Verstappen uit in Australië. Bij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport... moest hij na 34 ronden de strijd staken vanwege motorproblemen. Het voelt nu anders, stelt de Limburger eerder al... vooruitblikkend op het nieuwe seizoen. Vorig jaar was alles nu. Nu weet je wat er komen gaat. Daardoor ben je iets meer relaxed. We zullen het zien volgende week, uh, aanstaande zondag... om 7 uur s morgens, meen ik. Live te volgen op de diverse sportkanalen. Wij zijn daarbij. En de Formule 1-races in Austin gaat definitief door. De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat dit jaar gewoon door. De organisatie heeft dat bevestigd nadat er onzekerheid was ontstaan... ...wegens financiële problemen van het circuit of de Amerikaners in Australië-Texas. De Formule 1 komt zeker naar Austin, al dus eigenaar Bobby Epstein. Het circuit kwam in geldnoop nadat Texas de geldkraan had dichtgedraaid. Op de kalender van de Formule 1 stond tot dusver een vraagteken... ...achter de enige race in de Verenigde Staten... Het is de vijfde keer dat het racecircuit naar Austin verhuist. De wedstrijd staat gepland op 23 oktober. Rossi reserve bij Manor. Amerikaan Alexander Rossi is dit seizoen de reservecoureur bij Manor Racing. Dat meldde de renstal. De coureur reed vorig jaar vijf Grand Prix namens Marussia, de voorganger van Manor Racing. Pascal Wehrlein en Rio... Ha Harry Janto zijn de twee vaste coureurs bij het team. Dat viel in eerste instantie tegen voor Rossi. Maar hij gaat zich nu vooral richten op de Indy Racing League in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd staat hij dus stand-by voor de Formule 1. En tot slot, de Formule 1 heeft een nieuw talent. Een van 17 jaar en wel bij Haas Racing. De rentstal van de Amerikaan Gene Haas, die dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 1... heeft alvast een Amerikaanse coureur voor de toekomst vastgelegd. De pas 17-jarige Santino Ferrucci heeft een contract getekend... meldde het team afgelopen donderdag. Ferrucci zal dit jaar alle Grand Prix en testraces bijwonen... en veelvuldig in de simulator plaatsnemen. Voorts mag hij racen in de talentklasse GP3. Hij won in 2014 op 16-jarige leeftijd als jongste coureur ooit... een race in de Britse Formule 3. In de Formule 1 is het opleiden van jonge coureurs... net zo belangrijk als het ontwikkelen van je raceauto... We zien in Santino een jonge Amerikaanse coureur met heel veel potentie, al dus team Was Bunter Steiner. Haas Formule 1 is het eerste Amerikaanse team in 30 jaar in de Formule 1. De Fransman Romain Grosjean en de Mexicaan Esteban Gutierrez zijn de wedstrijdrijders. We gaan het aanstaande zondag allemaal zien. Zondagmorgen rond 7 uur op de diverse kanalen. Live te volgen, de GP van Australië. Tot zover het Formule 1 nieuws. Zo dadelijk weer de eerdere visie uit van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gespeeld zijn. En ik kan zeggen dat er weer gescoord is bij Vitesse Feyenoord. Maar daarover zometeen veel meer. Hier is Shaggy. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan Let me rock it, that's all I wanna do Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan Let me rock it, let feel for you Shaka Khan, what you tell me, what you wanna do Do you feel for me, the way I feel for you Shaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too And let me take you in my arm, let me fill you with my charm chaka Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka I make it more than just a physical dream I wanna rock you, Shaka, make it cause you make me wanna scream let me rack it, rack it. was hem wel hoor. de grote hit van de Shakakan. Khan. hadden uh, I feel for you op de zondagmiddag bij uh, CFM. Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie luisteren. En even voor uh, Gert van Kuik en andere voetballiefhebbers... die vanavond naar uh, Studio Sport willen kijken. Even de oren dicht, want uh, hier komen ze. De eindstander van de tot nu toe vandaag gespeelde wedstrijden. Allereerst de wedstrijd die om half drie is begonnen. FC Utrecht ontving thuis ADO Den Haag. En uh, ondanks uh, een 2-0 uh, voor... Tenminste, een spannende wedstrijd... einduitslag 2-2. En dan gaan we kijken naar uh, Vitesse tegen Feyenoord. Jawel, een mooie overwinning voor Feyenoord. Het werd 0 tegen 2. En Heracles Almelo ontving SC Cambuur. SC Cambuur kwam wel eerst op voorsprong... met een 1-0 voorsprong... Maar... Herakles heeft gedurende de wedstrijd alles weer rechtgezet. 3 tegen 1. En Ajax, die kan vanmiddag de koploper in de Eredivisie gaan worden. Moet ze wel even winnen van NEC. Begint om kwart voor vijf deze wedstrijd. Zo het dier van de week. Een nieuw dier. Jawel, oh. onze Dolly. Oh, Dolly. <laughs> onze Dolly. Dolly is zo lief. Nou ja, zo dadelijk hoor je meer over Dolly, het dier van deze week bij CFM. Maar eerst gaan we nog een keer luisteren naar die mooie zingen van Lucas Graham. Hier is hij met...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 Wil ik toch even weten, Albert-Jan, op hoeveel no, no, no, no. procent zit je telefoon op dit <laughs> moment? 45 of niet? Ik heb hem opnieuw aangesloten. Hij zit nog steeds, hij is stabiel, 59%. 59%, nou, de, die doet het gewoon niet meer, hè? <laughs> gewoon maar in, in, in, de, in de vadersbak, dat ding. Ja, met een s 7 hoor Met Een s 7 Het is 1,5 voor We gaan het doen, het dier van de week. En deze week is het Dolly! Ja, al razend populair dankzij de CFM-app.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 Het dierenhuis zoekt dan ook voor haar een huis waar ze het Rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar zo'n gouden mandje? En waar verblijft Dolly? Dolly verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland... Keeselstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierentenhuiskermeland.nl. En het dierenhuis is geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags... op de maandag tot en met zaterdag... Want ook deze Dolly verdient een thuis. Zo is het. Dolly het dier van de week. En gisteren was het een klapper, Albert Jan. Een klapper. Op herhaling. Tina Martin. En jij liet mij vallen. Ik zag je daar lopen. Jij was alleen. Jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open. Ik voelde meteen... dat het niet goed met je ging.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 uitgekiend, zei hij die woorden dat je meer had verdiend? Jij weer me vallen van meer van het leven, maar zie ik het daar nu staan? Maak het me boos dat je niet voor me koos. Dacht dat het weer anders zou gaan?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 Het me boos dat je niet voor me koos. Dacht al heel lang. En beging, daar zat je niet bij, zonder blikken op Zo uitgekiend. zei hij die woorden: dat je meer had verdiend. Die jij liever vallen, wou meer van het leven. Maar zie je daar nu staan? ik heb me boos dat je niet voor me koos. Ik dacht dat het heel anders Ja, ja, ja. Ja, gisteren gebeurde het in Nederland op CFM. Tina Martin op de radio. En uh, jij liet mij vallen. Ja, wat een succes singles zegt Albert-Jan. Wat, ja, wat een tekst, hè? Wat ongelooflijk. Tekst. Willem Bruis, die luistert ook trouwens. Hé hey, Willem, goedemiddag. Willem, welkom terug. Welkom terug. En I you know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful. And stay forever young. This I know.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 Van Tina Martin gaan we gewoon naar de weekend. En can't feel my face. Ja, negen minuten over alle vijf. Nog even een stukje sport. Kort. Allereerst het Manchester United van Louis van Gaal leed, zoals u wellicht weet, afgelopen donderdag in de Europa League kraker met aartsrivaal FC Liverpool een uiterst gevoelige nederlaag 2 tegen 0. Middenvelder uh, Velani uh, denkt te weten waar het aan lag. In de eerste helft waren we als team niet klaar. We hebben het strijdplan van de manager niet gevolgd en daarom kregen we veel kansen tegen. We moeten dit vergeten en ons focussen op de volgende wedstrijd. En nou komt die. Die staat namelijk vanmiddag om vijf uur op het programma op Old Trafford. De Red Devils treffen West Ham United in de kwartfinale van de FA Cup. Het is een belangrijke wedstrijd. We moeten winnen. De FA Cup is een groot toernooi... en deze club moet elk seizoen in ieder geval een prijs pakken. Aldus Vellani tegenover de Engelse krant The Sun. Het bekertoernooi is op dit moment de enige kans voor Manchester United... om een prijs te pakken. In de competitie bezet de ploeg van Vegaal momenteel de zesde plaats... op dertien punten van koploper Leicester City. West Ham United staat vijfde. Dus vanaf vijf uur uh, Manchester United tegen West Ham United. Kwartfinales FA Cup. Dan goal voor Joost Luiten, zesde in Thailand. Goal voor Joost Luiten is vandaag in de, Tha in de Thailand Classic... Een toernooi uit de Europese Tour als zesde geëindigd. De Rotterdammer won dankzij een slotronde van 68, vier onder par. Nog eens vijf plaatsen in het klassement. Hij kwam uit op een totaal van 276 slagen. Zes meer dan de winnaar, uiteindelijk Scott Hent. De Australië was als leider aan de slotdag begonnen... en sloot eveneens af met een ronde van 68 slagen. De Thai, en nou komt hij, Pia Swangarumporn. Ja. kwam dankzij een slotronde van 63 nog wel dichtbij. maar strandde op 271 slagen. De Belg Thomas Pieters, vorig jaar was het winnaar van het KLM Open. eindigde als derde. Tot zover het, sportkort. Wat een mooi weer, hè, is eens Heerlijk, en dan in de file staan, hè, dat hebben we ook gehoord. Vanaf vanmorgen vielen we tussen heemsteden en Zandvoorts. Uh, en die duurde tot bijna drie uur. Dus iedereen nog even snel Zandvoort uh, in. Om te genieten van het mooie weer. Dan even het terrasje pakken. Even naar het strand toe. Heerlijk genieten. Krijg je gewoon zin in Zandvoorts. Volgende week trouwens helemaal. Hè, met een druk weekend. Een druk sportweekend. Dus we genieten met z'n allen lekker van alle activiteiten. En het mooie weer in Zandvoort. Met Kaoma nu en Lambada. Zoran, dus Nou, ik wel hoor. Helemaal met uh, dit soort muziek. Jorica, Oma en de Lambada. Ja, het is kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. Ik heb je nooit kunnen vergeten. Maar hoe had jij dat moeten weten? Ik heb je nooit meer teruggevonden. Mijn wonden... Zijn inmiddels genezen Ik hoopte nog dat je terug zou komen Dat deed je wel, maar enkel in mijn dromen Je hebt me zomaar laten lopen Ik voel me goed genomen Je hebt me zomaar laten stikken Ja, zo was jij de pijn verdwijnt vaak met de jaren. Dat heb ik later zelf ervaren. Het gaat weer over en je denkt zand erover. Zand en daar blijft het bij. Maar je hebt het van je afgeschoven. Dan dan komt het allemaal weer boven. Je wilt vergeten, maar het blijft aan je vreten. Zo gaat de tijd voorbij, voor altijd. Je hebt me altijd voorgelogen. Je hebt me belazerd en bedrogen. Ik had een blindelings vertrouwen in jou... en jouw mooie ogen. Toch, toch heb je mij nog iets gegeven. De grootste liefde in mijn leven. Ik heb je nooit, nooit kunnen bedanken... Laat staan, ooit kunnen vergeven. Ik leid een leven vol verlangen. Maar nu, voor altijd... Ja, hij is weer uh, triest genoeg, uh, Albert Jan. <laughs> jouw gedicht van de dag, joh. Je hoort hem uh, bij CFM. Heb je nou ook een gedicht van de dag voor ons? Nou, je kan hem sturen naar CFM via redactiecfm Redactie.cfmsandvoort.nl redactie En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel bij ons op de radio. Hier is zo ver weg. Passionele nachten in het heest van de strijd. Die tedere momenten die iedereen ons benijdt. We staan nu voor een tweesprong en we weten niet waarheen. Ach, zouden we niet beter blind zijn voor de wereld om ons heen? Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg. De zonde van de tijd, maar wisten wij toen? En nog we waren net 18 en we hadden nog niet veel gezien. We deden alles samen, nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen, is dat de sleutel op het slot. Want ik wil jou schouder om op te huilen. Yeah. Uh -huh. Velen hebben het afgekeurd. Och, laat ze nu maar praten. Laat ze nu maar doen. We doen nu wat we voelen. En denken nog veel aan te doen. Want ik wil jouw schouder om op te huilen. Wie jouw huis om in te schuilen. Ja na zo'n gedicht van de dag de stromen de reacties weg. weer binnen hè? Ja, ik krijg, ik, krijg, ik krijg allemaal steunbetuigingen. Ja, nee, dat, gaat het wel nou goed beetje. Ja, met mij wel ja, ja, gelukkig. Wie heeft, wie heeft mij dat allemaal aangedaan? Ja, nou ja, ja. inderdaad. Bedankt voor het medeleven, luisteraars. <laughs> Jorgen Guus Meeuwers om het nog even extra erg te maken met de schouder... om te huilen daarachteraan. Nou, nog tien minuten te gaan in deze uitzending van de Zandvoort op zondag. Met onder meer de muziek van Survivor. Hier is The Eye of the Tiger. De tijgertjes van Ajax tegen NEC op dit moment. Ja, die wedstrijd is gestart, Albert-Jan. Ja, en de tussenstand is... 0-0. Nou ja, net, uh, net een paar minuutjes onderweg, hè, die wedstrijd. Dus uh, oké, okay, heel belangrijk om uh, koploper te gaan worden. Ja, als ze vragen winnen, dan zijn ze de nieuwe koploper. En dan wordt het uh, de volgende week uh, Ajax-PSV een zes wedstrijd. Oeh, spannend, ja, ja. spannend. Spannend. spannend. Zit deze uitzending er alweer op, Albert Jan? Ja. Ja, het is weer voorbij gevlogen, hè, ah, En volgend weekend is het een geweldig weekend. Ja, mooi, hè? Enorm. Circuit en dus Run, het... 30 van Zandvoort. Noem uh, maar op. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Uh, mountainbikers. Dus, uh, nee, genoeg te doen. Vijf evenementen, hè? Ja, vijf sportevenementen. So. Sport Oké, okay, nou. Ja, we zeggen, bedankt voor het luisteren, toch? Dat zeker, dat zeker. Volgende <laughs> zaterdag zijn we er weer. Ja. En dan uh, ja, in een, een, een natuurlijk afgeladen zandvoort. Want niet alleen de deelnemers, maar ook toeschouwers. En het als het als weer meewerkt, weer zo'n heerlijk weekend... als dat we dit vandaag hebben gehad. Zo is het. Dankjewel, albert En bedankt, uh, luisteraars. En uh, volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan. Dag. Doei, -doei. Tot volgende week. doei